van der Linde met het NOS-journaal. De druk op nazorgpolies voor coronapatiënten wordt steeds groter. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat er wachttijden in veel ziekenhuizen oplopen. De nazorgpolies zijn opgericht voor mensen met langdurige coronaklachten. En dat zijn er naar schatting 20 tot 40.000. Bij sommige polies duurt het maanden voordat zij terecht kunnen. Artsen maken zich zorgen over de langdurige klachten, omdat er nog veel onduidelijkheid over bestaat. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar zoveel coronabeschermingsmiddelen besteld... dat de voorraad is opgelopen tot meer dan 2 miljard stuks, meldt de Volkskrant. Volgens de krant liggen er 11 magazijnen vol met mondkapjes, handschoenen, spatbrillen en schorten. In deze fase van de crisis is er minder vraag naar de beschermingsmiddelen... terwijl de mondkapjes maar beperkt houdbaar zijn. Professionele inkopers zouden hebben gewaarschuwd om niet te veel in te kopen... maar het ministerie zegt tegen de krant dat het niet opnieuw risico wilde lopen. Zeker 15 coronapatiënten zijn omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in het westen van India. 50 mensen konden worden gered. Het is de tweede brand in een ziekenhuis in India in korte tijd. In een ziekenhuis bij Mumbai kwamen ruim een week geleden 13 coronapatiënten om het leven door brand. De Maradona is in de uren voor zijn dood aan zijn lot overgelaten, staat in een rapport van medische deskundigen. Hij overleed in november op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Maradona zou 12 uur voor zijn dood onwel zijn geworden en volgens de onderzoekers is er daarna geen goede zorg geleverd. Zijn toestand zou niet in de gaten zijn gehouden. Er loopt nog een onderzoek van het Argentijnse Openbaar Ministerie naar de behandeling van Maradona. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de rol van zijn lijfarts. Het weer nog na een frisse start en hier en daar wat mist schijnt de zon op veel plaatsen geregeld. Vanmiddag raakt het vooral in het noorden en noordoosten bewolkt en is er kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit op een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Ik ben echt met nu. Dubai geleefd. Ik, ik ben helemaal in de war. Ik zat te wachten op die. Op de, dat is weer alarm was. Dat is het niet nodig. Is het allemaal uit de wereld of zo? Is het er niet meer? De corona? Ik vind, ja, ik ben echt helemaal in de war. Ik, echt, elke week krijg ik die die zalvende stem van die man die zegt wat ik moet doen. En nu in één keer is die man weg. Nee, de avondklok is weg, de winkels zijn open. Oké. Okay. Dus het is gewoon klaar. Ja, ik hoorde net wel op het nieuws. Echt, in India. Wat was het ook weer? 14 coronapatiënten in het ziekenhuis... om het leven gekomen door een brand. Oh. Ja. Nou ja, ik, vond, ik, moet eerder... ik vroeg me wel af... Zijn er nog andere patiënten om het leven gekomen? Of is dat niet de moeite waard om dat te noemen? Ik ga het echt alleen maar om oh, coronapatiënten. Dat, ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat is een, <coughs> een beetje raar. Hoor. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Yes, we zijn weer terug van weg geweest uit het zonnige zandvoet. Fijn dat u toestel hebt aanstaan. Wat wilde je net zeggen? Nou ja, ik, uh, je hebt het over uh, India. Maar ik, vind, ik ben ook wel in shock over die... Uh, Mensen die in Israël om het leven gekomen zijn, Ja, voor ondergang moeten ze begraven worden. Ja, oh, dat was... Ook nog, het is heel lastig, want de helft ze ja, nog ja, niet ja, ja, ja. geïdentificeerd. En ik denk, oh, wat een narigheid. Ik hoor echt, uh, de, dit nieuws hoorde ik, mocht je het gemist hebben... Zeker 45 doden en 150 gewonden bij een religieuze herdenking in Israël. Laten we er nog even toegevoegd dit. Dat dit met zoveel mensen op zo'n plek een keer fout zou moeten gaan. Ja, daar is bijna niks mee gedaan. Dit is een ramp die er aan zat te komen. Ja, vandaag is het gebeurd. Ja, zeker. En het komt er omdat mensen uitglijden. En dan a, a, zijn ze ongeduldig. Het komt bij de ongeduld, komt het ook vandaan, hè? Ja. Ongeduldige mensen die... Ik, ik wil eruit, ik moet weg. En wat de gedoe allemaal. En ja, ik wil maar naar het door. En je zag ook mensen een beetje duwen op elkaar. En liggen een paar mensen en begon... Wacht even af, joh. Maar nee, we moeten er allemaal langs. En daardoor zoiets sukkeligs gaan uiteindelijk... Hoeveel waren het? 45, 45 en 150, nou, 150 uh, gewonnen, hoor ik. Ja, echt bizar. Nou goed, daarna uh. hebben ze nog een feestje gemaakt. Had ik. Nou goed, ik moet Ja, dat ja zo ik moet ik ook er niet bizar. Dus ook. Ja, maar. Ze nou dan toch nog eventjes een... Uh gebeden af kunnen maken en zo. Ja, ja nou goed, die, die mensen moeten door. Ik bedoel, je hebt een bepaald soort geloof en dan ga je ook weer bidden en dan kom je weer tot rust misschien. En is dat misschien ook voor die kinderen om een soort afleiding te Ja, kan... dan hoor je daar altijd ja, God zal er wel een bedoeling mee gehad hebben. Oh, ik denk weer? nou, ik denk het niet eigenlijk. Dat nee, je het iets. gewoon lekker zelf gedaan hebt. Nou, ja, ja, ik vind ik ook wel weer zo hard om dat te zeggen. Ik bedoel, ja, uh... jullie hebben zelf, het geduld niet om. Wachten. Ja, rustig eruit te gaan. Ja, maar die gasten die er onderuit zijn gegleden... Die, die hadden wat geduld om te wachten. Maar die anderen hadden het niet. Dus ja, nou, verschrikkelijk. Ja. Netanyahu wordt hier wel echt schuldig aan geweest. Netanyahu heeft die mensen altijd... De, de hand boven het hoofd gehouden van... ja, die regels... Zoveel mensen bij elkaar, dat geldt voor jullie niet. Want jullie worden al beschermd door een hogere macht of zo. Jullie gaan gewoon lekker een feestje vieren met honderdduizend mensen bij elkaar. Dus hij wordt nu wel aangekeken, hoor. Ja. En die man heeft echt zoveel goede dingen gedaan de laatste tijd. Net en jou. Ja, oh, echt, daar kan je goede dingen overlezen, hoor. Zo. Ja, ze waren wel allemaal onwijs blij natuurlijk dat ze uit die uh, corona-ellende kwamen. Dus het feestje dus was... De dagen was, vet, maar ook met z'n allen op, op die tribunes zo heel hard dansen. Dat dat... Uh, Stond ook te wachten op waardigheid. Uh, er ja, was ook van, het een verhaal dat een tribuneus was ingestort of zo, waarop meer mensen onder lagen. Ja, dus, ik, ik er zijn dat twee verhalen momenteel. Dus nou ja, het ja, lijkt me drama als je daar mensen hebt rondlopen, uh, ja, familie die daar uh, ja, het is zijn. En dan denk je bijzelf je, bent met gelovigen onder elkaar. Wat kan er fout gaan? Nou, zoiets sukkels. je glijdt uit. Ja, ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Nou goed, ja, wij gaan het ja, ook wel voor we leuke dingen hebben in dit radio programma. <coughs> dat begrijp je. Er zijn er veel.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 See there. Zaterdagmorgen zijn de op staan. Nederlands Beentje trouwens. Yes. yes! Toebak leeft en uh, ja, spannend natuurlijk. Gisteren echt met, uh, echt met verbazing naar uh, opeens zitten kijken. Ja, Opeens is dat ook. Hè. Met Paul Balde Leeuw en uh, Astrid uh, Joosten die het presenteren. Ik denk ja, komen vast nog leuke onderwerpen. Het ging over het Songfestival. Het ging over het Songfestival. het ging over het Songfestival. En. Het ging over het dat ging over zo'n festival. Het is uitmateloos, hoe lang kan je erover praten over zo'n festival? Echt de hele avond lijkt het wel. Echt ongelooflijk. Nou, er is echt heel veel belastinggeld aan verloren gegaan aan het programma. Dat, dat snap je wel. Het is ongelooflijk dat ze dat ook zo lang volhouden. En het grappige is wel dat je tegenwoordig steeds meer. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Je bent toch ook over een oude generatie. Dat je verbaasd bent over wat voor kleding mensen tegenwoordig aan hebben. Jean-Paul Janssen, wat had ze gisteren aan? Ja, sorry. Geef het dan raak ik afgeleid. Ik denk het inhoud is niet zo heel interessant. Dus ga ik hem de opvormen geven. En ik denk wat heeft ze nou aan? Is dat een van de oud pakken van de moeder nog uit de jaren negentig of zo? Oh, ja. Het is tegenwoordig erg in om van die hele breed geschouderde pakken... uit de jaren negentig uit de kast te halen. Gaan die het zal nieuw zijn: kleding, oude dynasty kleding, straks gaan we ja, onze haar weer toeperen... Ja, ja, ja, en dan ja, ja. we daar zit je een permanentje. Daar zitten we gewoon op te wachten. Dat zal de volgende stap zijn, denk ik. Ja. Het is echt verbaasd, ik, ik denk, van, komt het nou omdat ik oud ben... of dat ze echt niks nieuws meer kunnen voorzien in de modewereld? Nee, ik denk het laatste. Dat we oud zijn. Want hoeveel kun je doen? Ja, Hoeveel kun je doen? Op een gegeven moment. Ja, ik zag pas geleden ook al een, uh, een, een jonge vrouw in de Tweede Kamer, geloof ik. Ook uh, een islamitische vrouw, die ook een pakje aan had. En ik wauw, wat een spannend pakje. Ook met heel breed schouders. Dat ik van, zou zo echt barbarel kunnen zijn uit uh, die jaren zeventig Je of de jaren 90 Ja, ja, ja, dat ja, ja, ja. ja, We hebben alles al gehad. Je hebt, ja, ja, al die stijlen. ja. Het is, ja, dat dus, uh, is wel ze, leuk. Heb ze, ik heb het altijd met broekspijpen ook al. Vroeger kon ik me nooit voorstellen dat wij broekspijpen zou aantrekken. Dat was in de jaren 90 denk ik. Ja, eind jaren 80 En toen want had ik altijd van die hele krappe broekspijp... hoogwater. hoog water, En de gegeven, toen kwam die bij, broekspijp steeds meer in. Toen dacht ik, ja, oké, okay, jaren 70 komen terug. Leuk, weet je, flauwe pauw. Heb ik hem ook weer aangetrokken. En nu, en nu verandert het weer... Dan niet... nou kan je weer uh, weghangen? maar jij ja, past het gewoon allemaal nog steeds. Hè? Ja, dat is ook wel. Maar het was heel krap nu weer. En nu gaat het weer naar heel wijd. Ja, ja. ja het is uh, bijzonder. Nou ah, goed, uh, sorry dat ik u lastig val met deze modegelul uh, daar vroegermorgen. Maar je moet misschien nog wat aan. En dan sta je ook voor de kast. Nou, jij hebt ook van, een nu? Jonge, jonge kinderen. En die, die gaan nog heel erg met die mode mee. Ja, klopt. Dat is wel ja, heel ja. grappig. Ja, die zijn nog <laughs> erg op zoek van wat is hip. En vooral uh, dure schoenen is erg hip. Ja, is ja, en dure, merk is heel... dure schoenen. Hè? Ik heb het niet over 100 euro, nee, ik heb het echt over vijf, zeshonderd euro. Ja. ja, dat heb ik dus nog nooit gekocht. Nee. nee, ik had vroeger wel eens kimpjes voor, nou, tussen de twee en driehonderd gulden had ik nog wel. Ja? Ja, die ja. had ik wel. Gespaard. Nou ja, vroeger was het ook zo. Ja, ik kom natuurlijk uit een groot gezin, dus het was niet veel geld. En dan wilde ik uh, een duur echte, echte jeans hebben, zo'n zo jasje of zo, of weet je ja? wel. En dan kreeg ik 25 gulden van mijn moeder. En de rest mocht, moest ik zelf maar bijverdienen. Zo. Dus zo ging dat. En dan bollenpullen maar. Nou ja, ja ik werkte dan in een klein fabriek bij mij in de straat. En uh, ik heb veel opgepast en zo daar heb ik heel veel geld mee verdiend. En uiteindelijk kwam het jasje er. Ja. Zo, en de en door de straat heen lopen. He, ja. lopen ze dan alweer. Ja, weer. En weer nog een keer. Weer <laughs> ja, in het jasje. Ik ken het, we hadden twee van die dure truien Echt, die waren 150 gulden per stuk. Ja, je ging je om de week aantrekken. Niet elke week hetzelfde. Maar ja, als je iemand een week niet zag. Hé, hey, deze had je vorige week aan. Nee, ik heb je twee weken geleden niet ge gezien. Oh, dus oh, om ja. de week. Ja, ja, jij die, ja je hebt hem door. Jij hield echt een schema aan. Ja, je moest wel. Want ja. je had niet zoveel dure kleding in het begin. Maar als je eigenlijk. nu ook kijkt hoeveel mensen aan kleding hebben. Ik heb dus re relatief weinig kleding gekocht. Deze coronaperiode. Ja. En dat je echt denkt van nou ja, ik, ik heb nog niets gemist. Want weet je, als je gewoon thuis werkt. Nou ja, je yeah. trekt even een andere trui... of je trekt hem nog een dagje aan, weet je wel. Want, Wat yeah. doe je nou voor wild? Dus, uh, het Zelfs... wordt ook niet echt vies of zo, weet Nee, je dus, de, dus dat schijnt zelf wel handig te zijn... om modekleding aan te bieden... dat je alleen kan dragen op internet. Op je poppetje, zeg maar. Oh ja, dat, dat is wel handel. leuk. En die dat zijn je ook je daar niet goedkoper. Voor, ja, dan kan je merken... Bestellen voor virtuele kleding. Ja, dat Volgens is mij echt. is er een gat in de markt. Ja, er is echt een gat in de markt. Zeker de designers doen dat. En nou, ja, mensen met heel veel geld die gaan dat ook doen. Om een, ja. een popje op internet nog weer even heel anders te kleden. Ja, ja, goed. Zover even de modeafdeling. Straks natuurlijk onder andere de Stamfordse bericht. En natuurlijk weer uh, uh, geschiedenis. Die, die zit er ook weer aan te komen natuurlijk. Eerst Cameo. En hier Break My Baby. En dat is zo'n zonnig, Fijn dit toestel op aanstaan. Ja, lach maar even. Belangrijk. creep dat dit allemaal nooit meer gebeurt. Gelovig. Wat een plaat. Die zou ik nou nooit draaien. Stop de negativiteit. Tobak leeft. I can't Wash me clean with holy water AML. Oh, mooi dit. Is. True. Het is allemaal true. Of wat wij. Fake news. Het is true. true. Ja, ja, ja. Overal op, op is hier van die, van die stickers hangen. Hè? NOS, fake news. Steeds meer. Ik hoor ook een aantal mensen tegen die ook zich ontzettend drukker maken. Dat het zo uh, aan één kant maar belicht wordt. En de NOS wordt betaald door de staat. Dus waarom zou je dan. Uh, de, de, de handed feature, uh, dat ga je natuurlijk niet bijten. He? Don't bite the handed feature. Ja. Ja, ik, soms vind ik het wel heel vet. Soms krijg je geen voer meer. Nee. Nou, geloof ik. Ik geloof er niet zo heel erg. Ik geloof toch op dat. Ik, ik blijf dan, ben redelijk trouw aan de NOS, moet ik zeggen. Ja? Ja, ja, ik ben ja redelijk ja, trouw. Ja, ja. Ja, ja, En zeker die andere programma's. Je moet wel andere programma's erbij kijken. Natuurlijk Zembla en Eén van en... Uh, uh, ik heb nog een tegenlicht op programma's die ik nog wel ja. uh, licht op de zaak werken. Nou goed, uh, ja, nou ja, luister ook even. eens naar een podcast of zo, want die zijn ook wel interessant. Ja, die zijn de, interessant. Dan zeker in de stand. Zeker van uh, NPO 1 en zo heb je de verschillende. Maar ja, je kan niet alles luisteren, hè? Nee, dus ik, ik kan niet. Maar kan ook niet onder het werk kan ik het niet doen, want dan. Uh, ik, ik, uh, ja. Nee, maar goed, ik, ik vraag me altijd af of de gemiddelde Nederlander... daar sowieso tijd en zin in heeft om zich te verdiepen in zaken. Die is natuurlijk zo, of zoals, oh, ik heb zo druk met mijn leven, of zo. Ik moet die, die uh, serie nog helemaal bing En dat moet ik nog doen en zo. En ik heb mijn kinderen nog zo. Hartstikke druk. Dus geef me even one-liners waar ik uh, in het leven uh, aan vast kan houden. Dus je hebt wel maar gezien in die ontzettende film. Dat komt pas na je veertigste, denk ik, volgens oh, mij. dat, maar... Zijn uitzondering, sorry. Ja, ja, maar het is ook... Denk ik, vind ik dat soort dingen is lekker om te, om te luisteren als je bezig bent. Als je aan het koken bent of weet ik van wat. Dat je gewoon lekker. Dan uh, ja. hoef niet te kijken en je luister je alleen. Dat zit ja, ik dat, eigenlijk dat, al dat Zo probeer ik mijn kind ook een beetje. Je kan die muziek altijd nog luisteren. Ga eens wat podcast luisteren. Weet je. Probeer je interesse een beetje te verbreden. Nee, goed. Ik wil niet zeggen dat iedereen zo in elkaar zit. Maar uh, goed, de NOS probeert natuurlijk alleen met de highlights te pakken. En natuurlijk, de journalisten zijn natuurlijk dus van de, de extreme dingen. Dat is wel leuk om naar te luisteren. En dan blijven de mensen ook hangen van. Oh ja, die doden is er al. Ergen. erge! Het is ja. ja, dan blijven ze kijken. Ja, dan ligt het nog maar verder uit, al die drama. Dat maar ja, al die drukte, ik heb daar een prachtig artikel over gevonden. No, want het schijnt, ze dus in het zuidwesten van Frankrijk hebben 40 mensen hebben zich dus uh, 40 dagen lang in een grot laten opsluiten zonder klok of daglicht. Oeh. Vorige week zijn ze naar buiten gekomen en twee derde van hen wilden graag langer onder de grond blijven. Oeh, jee. Bijzonder, hè? Komt dat door de corona? Nou, nou nee, nee, nee, nee, nee. Maar de onderzoekers wilden graag weten wat de afzondering uh, zou doen. En het bleek, ze kwamen echt naar buiten en ze droegen nog wel zonnebrillen om te wennen aan daglicht. Maar er was een van de dames die de grot zag zei, van, nou het was alsof je op een pauzeknop had gedrukt. Dat ze voelde helemaal geen haast om iets te doen en wilde eigenlijk nog wel een paar dagen lang in de god blijven. Ja. Maar ze vond het ook wel weer fijn om de wind te voelen en de vogels te horen zingen. Was het licht aan of was het licht uit? Moest um, alles op de tast? Nou, ik denk misschien dat ze wel een beetje licht hadden, maar heel weinig. Okay. Maar ze wilde eigenlijk nog wel een paar dagen langer van haar smartphone afblijven. Want dat was eigenlijk het grootste, uh, het fijnste. Oh, oh, oh, daar word ik al zo... Je bedoel gewoon mensen die zeggen... Ja, het zou toch wel lekker zijn als mijn smartphone. Als die even een tijdje... Laat dat ding dan liggen! Ja. Wat zoek je erop dan, echt serieus? Ik heb hem, af en toe heb ik hem dus helemaal uit. Maar wat ben je nou? Een kleuter of zo? Laat ik heb het ding soms liggen. het geluid en de trill uit. Ja? En dan merk ik inderdaad van... Uh, dat ik dan wel een relaxte dag heb. Want als ik het geluid aan laat staan. en ja? dan ben je aan het werken. of ik, ik laat me zo gaan afleiden. dat is gewoon heel vervelend. Maar ja, de, de bewoners verloren dus een tijdsbesef, ja? in hun tijdsbesef. Want in hun hoofd waren ze pas 30 dagen in de grot. Hoe vind je ja. dat? Okay. En een uh, vrijwilliger dacht zelfs dat hij pas. 23 dagen onder de grond zat. En zonder dagelijkse verplichtingen of kinderen in de buurt. Kunnen die gasten het... daar ook blijven dan? Heb je daar echt nog, enig, heb je er, kun je nee, nog zin nee. in zetten? het is hartstikke mooi dit, even, <laughs> dit experiment. Ja? En uh, het was de uitdaging om in het moment te leven... zonder te denken aan wat er over één of twee uur ben Je bent wel waren. aangegeven of het s'nachts of... Uh, nee. Ook niet. Nee. Oh, oké. Okay. Dus je eigen ritme zoeken. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar het was dus uh, niet zo vervelend als je zou denken. En ze hadden eigenlijk ook wel... Uh, een aantal groepsprojecten gedaan, waarschijnlijk. Misschien van, uh, zoals Shea Rassade... dat ze verhalen moesten vertellen en verder doen. Net als je heel lang bij een kampvuur zit of zo. Ja, het zou toch een beetje licht. Misschien hadden ze wel een kampvuurtje... of een digitaal kampvuur, ik weet het niet. Ja, oh ja op die manier. Ja, natuurlijk, dat, uh, rook kan anders niet... Uh, nee, dat krijg is niet zo natuurlijk. Uh. Ja, maar goed, ik vind het wel heel bijzonder. Te vast. Ja. ja. Nou ja, leuk, want ja... om dat te uit te proberen... Ja. Er zijn meer van dat soort dus dingen gedaan natuurlijk. Maar wat doe je dan de hele dag... Nou, maar of zou het nou zo zijn dat uh, dat het een soort big brother geworden is, weet je wel? Van, uh, ja. ja. vroeger hadden we het leuk gevonden om dat gefilmd te zien. Dus waren we waren aan de buis geklaasd Oh, moet je kijken. Nou loopt hij naar de wc. Jeetje, oh, hij is wel lang om de wc. Hè. Ja, nou komt hij weer terug. Gaat hij weer zitten? Ja. ja. ja dat vond je nou, had u toch nu uh, weer iets uh, ook een big brother had ja, is pas geleden ja klopt ja van een liefdesfilm natuurlijk maar ik heb af en toe wel een beetje gekeken maar uh, als ik even inviel. Maar maar was reclame dan ben je weer weg weet je ja, <laughs> okay. nou, als het als we toch over wonen in een god uh, hebben dan gaat het over Elise Luts en uh, Harry Dekkers niet Harry Jekkers dat is een ander uh, Harry uh, Dekkers die hebben namelijk uh, patent om op bijzondere plekken te wonen ze uh, zoeken altijd dingen uit waar ze kunnen wonen ze hebben ooit onder andere ander, ander in een uh, fabriek gewoond uh, waar huizen van zijn gemaakt ze hebben in een soort uh, oud bordeel gewoond. En nu wonen ze in een. Zo, het lijkt een soort bonbon, zeggen ze zelf. Ik vind het zelfs meer op een bunker lijken. Maar hij is van beton, is hij 3D geprint. En uh, dit werd op internet aangekondigd: van, uh, Heb je zin om in zo'n huis te wonen? Moet je jezelf opgeven? Er waren heel veel mensen die zich op hebben ja. gegeven om daar te wonen. Ze hebben ook al een ander huis waar ze gewoon wonen en daar komen ze ook weer terug. Hier gaan ze een half jaar in wonen. En ze moeten het wel uh, huren. Kost 800 euro per maand. Nou, dat koop je natuurlijk voor ja, een woning. Zeker Zeker zit, kort. En dat staat in Eindhoven. Het is in wat is het ook, 24 delen geprint en in elkaar gezet. Het ziet er grappig uit. En uh, ja, ze krijgen nu allerlei mensen op bezoek. Uh, die gaan aan hun vragen hoe het is om in zo'n 3D geprinte woning te wonen. Nou, en dat is natuurlijk dus wel de toekomst. We hebben wat minder afval en dan komen ze gewoon met bokken aanrijden. En binnen dag staat je huis er. Geen gezin. muziek. Minder toch? Nou ja, dat ja, gaat wel redelijk snel hoor. <laughs> en minder afval van plastic en uh, isolatiemateriaal. Het, het is een soort lego-blokken die ze in elkaar zetten. Misschien moet er nog wat cement tussen. Je hebt <laughs> nog wat cementafval, maar de rest is alles weer ja, in elkaar gezet. Dus ik vind het een uh, mooi initiatief dit. Zeker iets voor de toekomst. Ik zou zeggen, yeah. Straks is Zandvoort te berichten. Wat speelt er in Zandvoort en wat gaat er allemaal nog gebeuren? Eerst even hier, girl in red. You're a stupid bitch. You left her? You miss me Zandvoortse berichten. Yes, you stupid bitch. Girl in red. Wij kijken de Zandvoortse berichten even naar. Niet drukker dan verwacht. Of, nee, nee niet, uh, niet drukker dan verwacht. Ja, klopt, Het ja. is namelijk, uh, ja, het is alweer Koningsdag. Dat is ook alweer, uh, jezus, hoeveel dagen geleden alweer. Dat was dinsdag. En ze hadden in Zandvoort toch verwacht dat er meer mensen zouden komen. Het viel allemaal wel een beetje mee. Ja, er was niet zoveel te beleven eigenlijk. Er was wel een openingsceremonie op de Ruithuisplein. Niemand wist dat. Is er is ook niemand op afgekomen. De man in het burgemeester stond er helemaal eens eentje te praten. Nee, laat ik niet overdrijven. Er stond wel uh, iemand van de, uh, de media erbij. De pers heeft er wel even verslag van gedaan. Uh, uiteindelijk is er ook nog Wilhelmus gespeeld. Wilhelmus is er uh, gespeeld. Wilmus van ja, Wilmus, Wilmus is er geweest. En uh, dat was namelijk een kinderkoor. ...van de school uh, New Wave. En uh, is met vlaggen in tuin is er nog wat uh, opgeleukt. Uh, verdere gezinnen uh, zaten naamd met kuchschermen uh, voor het huis. Uh, zwaaiden naar elkaar, mochten elkaar niet uh, bezoeken. Nou, dat is een groot drama. Nee, laat ik niet overdrijven. groot, groot springkussen was nog wel uh, uh, neergezet. En dat werd uiteindelijk te gevaarlijk. Die moest halfweg ochtend weggehaald worden. Die was lekker geprikt. Niet voor de herhang deze Koningsdag. Heb jij er nog iets van kunnen maken? Ik ben een uh, hele grote wandeling gaan maken. Oké. Okay. <coughs> ik ben via het uh, duinpieperpad naar Bloemendaal gelopen... en over het strand weer terug. Het okay. dus was toch wel uh, bijna drie uur. Maar uh, ja, ik had wel zere voeten. En dat daarna kan ik me ben ik gewoon in de tuin. Is er een gast gekomen op afstand... en daar hebben uh, we op de koning geklonken. Ja. ja. Nou, leuk toch? Het was goed weer. Het was... Uh, Jammer dat het inderdaad geen echte Koningsdag was. Nee, je miste met wel dit, wat. Met het mooie weer was het natuurlijk een fantastische dag geweest. Ja, ik, ik, ik kreeg me toch uh, halfwege de middag, eind van de middag reed ik toch even de stad in, toch even kijken. En toen zag ik dat er overal, echt was gezellig gewoon, op de gracht in Alkmaar, al zonden groepen mensen met muziek aan. En ja, de beveiligers, uh, handhavers liepen wel rond. En die hadden ook zoiets: ja, hoe moeten we dit nou aanpakken? En nee, iedereen dacht: van, ja, morgen gaat de boel eraf. Fuck het, we gaan gewoon met z'n allen op straat staan, biertjes drinken. En dat zag je ook in Amsterdam ook. Dus als ik dat eerder had geweten... had ik misschien ook nog wel wat ondernomen. Maar ik heb ook niet zoveel ondernomen eigenlijk. Ja, want het is nee. nu wel zo dat... Uh, um, de afstand moet je wel houden. Kan je daar nou nog een bond voor krijgen? Want in het begin waren ze daar zo fel op, hè? vorig jaar. Ja, ja. het voorjaar. Dat als iemand gewoon langsliep... dat je bekende tegenkwam dat je gelijk een bond kreeg. Maar dat doen ze volgens mij niet meer. Nee, nee, volgens mij ook niet. Ze dus spreken je nu gewoon een beetje aan. Maak even nou, ik ben, gisteravond ben ik expres na de avondklok ben ik even gaan lopen. Ja? Dat had mijn ommetje nog niet gemaakt is. ik was nog niet buiten geweest. En ik had toch een beetje, ik voelde me toch een beetje in overtreding. Het was sowieso je bent weer al stil nog... op straat. Dus ze kunnen het zo weer invoeren, zou je zeggen. <coughs> nou, weet je, als het donker is, maakt het bijna niet uit. Maar als zo zomer zoals langer licht is, is het natuurlijk wel heel jammer. Zeker. Maar ja, ja de meeste mensen zijn ja, de ouderen waarschijnlijk. Die zijn allemaal rond een uur of tien wel weer thuis. Maar ja, dus is het is heel lastig. Ja, geen glas water drinken. Dan moet je dus nachts nog weer uit. Ontzuppen ja, precies. Feest. Onthulling. Ja. Uh, Joods, uh, Joods moment is uitgesteld ja. op de Meskerstraat. Het zou 4 mei zou het, uh, worden gedaan, maar het is nu verplaatst naar uh, september. En door de coronamaatregelen is dat natuurlijk... En er stond namelijk ook nog, het is de combinatie door de coronaregels... maar er is ook een, is een fout stukje tekst in de steen gebeiteld. Nee, toch? Jawel. Uh, uh, de rabbijn uh, die ontdekte, die was aan het lezen... en er stond iets gewoon hebreeuws verkeerd. En dat oh. moest dat dus opnieuw worden gedaan. Wel uh, nou, uh, nieuwe stenen erin en zo? Ja, nou, nou, ik weet niet hoe ze dat doen. Ik bedoel, heb je net een mooi stuk steentje uitge uitgezocht... of uh, gaan ze daar gewoon uh, iets overheen plakken? Ik weet het niet, maar goed. Het, het, oude, het oude steen van die plek daar... dat gaat nu naar de begraafplaats. Die de... uh, meterkast, want daar leek het op. Daar leek het op, ja. ja. Die oude steen die daar stond op die hoek, die gaat daar weg en die gaat naar de uh, Noordenduin begraafplaats. Iedereen kan daar gewoon heen. En uiteindelijk op 4 mei komt er wel een korte herdenking daar. Daarna dan is het van die Joodse mensen die natuurlijk uh, massaal uit Zandvoort zijn weggevoerd. Bizar was dat. Ze ja. nou, zijn in Zandvoort heel erg bezig met Lian wat is ze opgestaan voor de zieke Liam. En uh, er was, uh, op maandag stond de teller op 171.000. Maar ja, er moet 2 miljoen komen. Zo. En uh, dan is er een uh, dame, die, die is geen zandwoordse, maar ze gaat wel voor de zieke Liam. gaat ze 100 kilometer wandelen op 22 mei om geld op te halen. Want het is nou ook het zieke zoontje van haar collega. En ze wil zich laten sponsoren en geld ophalen uh, zo voor het dure medicijn Zolgensma. Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar. Hoe kan een medicijn 2 miljoen kosten? Ja, bizar is dat, hè? Ik, uh, ik vind het wel heel raar. Maar ja, ze zegt zelf ook... Uh, ze had al 80 kilometer gelopen. Dat leverde 500 euro op. En nu uh, gaat ze dus 100 kilometer lopen. Maar ja, als het in verhouding is, dan leverde dat 600 euro op. Maar ja, haar wandelactie wordt gestart vanuit Vormerveer. En uh, de route staat erbij. Via spijker, borst, en zo. Dan weer naar... Uh, ik zal de link zal ik even op de pagina zetten. En dan dat mensen, het brengt mensen wel tot elkaar en mensen gaan uh, ja. Ja, ja, dingen doen, ondernemen. Wat jij zegt is bizar. Waarvoor moet het museum. Uh, uh, een medicijn muis, muis, muis. zou duur zijn? Ja, dat is bizar. Weet je wat? Ja. Heeft die man, de, de, de directeur, heeft die directeur, een uh, gouden handdruk hij krijgen of zoiets? Ik vind of het heel heeft een, een heel team heeft eraan gewerkt, jarenlang. En Dat kost zoveel miljoen. Bizar. Dat is heel raar. Ja, goed. Jubelaars door Pluspunt zijn uh, uitgedeeld. Vorig jaar ging het uh, ook al niet door. Er uh, zijn natuurlijk mensen die werken al 15, 15 uh, jaar, 20 jaar zelfs. En uh, ja, die alternatieven en die zijn heel belangrijk. Die zorgen dat er heel veel dingen mogelijk zijn. En uiteindelijk is er toch een alternatief gevonden. Marike Langeveld en directeur Remco Wijnia, Wijnia denk ik. Die hebben met de bakfiets vol met cadeaus en uh, speltjes en oorkonders zijn ze langs mensen gegaan. En nee. Uh, bij de voordeur hebben ze dus die dingen uitgereikt. En uh, ja, de, de, de vrijwilligers uh, riepen nog wel... we willen terugkomen. Wanneer is het klaar, deze shit? We willen graag weer ons werk oppakken. En, en nou, dat is goed om te horen. Het is nog steeds gemotiveerd tot op het bot. Maar goed, ja, mooi hoor. Ja, dat is Zo, hartstikke goed. Ja. Uh, er is een uh, agent met uh, pensioen gegaan, Albert Verweij. En op vrijdagmiddag gisteren gewoon dus, een politiewagen... echt uh, met loeiende sirene standwit binnenrijden. Gelukkig geen spoedgeval dus... De agent werd vrijdagmiddag door een politiewagen thuis opgehaald... waarna hij onder begeleiding van motoragenten naar het politiebureau werd gebracht. Het laatste stukje uh, naar de binnenplaats ging dus toen ging de dus syretes aan... en uh, vanwege de coronamaatregelen was de afscheidsreceptie. Helaas niet mogelijk, wel werd hij op de binnenplaats kort toegesproken. Toeg ja, precies, hij werd kort toegesproken. Ja, nou. dat, dat was het dan. Dat was Kijk het dan. lijkt een beetje op die uh, app van Aad van Bent of, of zo, van... Uh, van uh, het televisieprogramma. Van ook dat nog of zo. Kan oh, die. Ja, ik snap het je doen. Ja, dat lijkt er wel echt een dat gaat Nou, Dat is iets spe spectaculairs, namelijk van Palace Hotel. Eh, in, is in, in het centrum is namelijk vrijdagochtend... Uh, vorige week alweer is er een jonge dame... met een parachute naar beneden gesprongen. Dat noemen ze dan ook wel jump. Een jump gebeurt niet uit de vliegtuig, Het gebeurt vanaf uh, gebouwen, kliffen, antenen, masten. Echt hoge dingen. We springen ze weer af. En dat is altijd heel spannend. Het ziet er altijd heel sukkelig uit. Dat je denkt van... Oh, het dwarlt zoiets naar beneden. Maar je moet het ook wel de tijd in een touwtje trekken. En uh, een man die dat zag, de, uh, Dave Beek. die zag namelijk. Op uh, een gegeven moment keek hij zo met je verschuiven. Vanuit zijn linkerhoek zag hij zoiets naar beneden dwarrelen. Het leek wel net of, of ze tegen een gebouw aan zou stuiteren. Dat ging allemaal net goed. Ze kwam neer. Uh, half hinkelend en struikelend... pak haar boeltje op en rennen snel weer een, een steeg in. Want ja, het mag eigenlijk natuurlijk niet. En uh, de de klant roept dan op... op tips om deze vrouw... Uh, op te pakken en uh, uh, toe te spreken. En natuurlijk ook... Uh, ja, dit is natuurlijk gevaar. Dit, dit, dit moeten we niet toestaan. Doe. En, en nou, ze wil graag met haar in contact. Waarom heeft ze dit in godsnaam gedaan? Um, ja. Dat is nou ja. Nou ja. voor de lol. Hè? Voor de lol. Ja. Nee, dat zijn, zijn we in deze, deze fase van het leven zijn we mee bezig. Lol maken. Ja. Dit, dit, waar, is, waar slaat die top? Het is op? toch Om gewoon uit... een proef als je gewoon van een gebouw de... springt. Ja. ja, je kan toch op iemand terechtkomen. Het ja. kan fout gaan. Je kan een auto ja, beschadigen. Het een parasiet, dus je kan misschien nog een klein beetje sturen. Ja, ik snap het niet. Dit is dingen dat moeten ze echt gaan verbieden. Als ik haar was, had ik eigenlijk gewoon uh, doorgevlogen naar het strand. Gewoon. Dat is wel gaaf. Want ik heb wel ooit op een strand gezeten en toen ja. kwamen... Eén voor één kwamen er allemaal van die, uh, van die mensen aan met die uh, wendbare parachutes. Die gingen daar in de buurt te landen en dan kwamen okay. ze allemaal daar het terras op. Oké. Okay. Dat was wel in de coronatijd trouwens, dat, uh, Maar dat was uh, in Zuid was dat. Dat was wel heel leuk, want ik zag iedere keer zag je ze aankomen en landen. Ja. Dat is allemaal okay. heel leuk, maar niet nodig. En ik eh, zou zeggen: zoek het gevaar niet op. <laughs> nou ja. Echt, ja, we moeten echt wel streng zijn. Als je we allemaal de dit soort je corona krijgt, omdat je door zo'n val uh, verongelukt, denk ik. Uh. Nou, ik denk dat je eerder door de val iets krijgt. Dan dat je de corona krijgt en dat je daar dood gaat. Dat denk ik gewoon. Dat denk jij. Ja, dat denk ik. Okay. 17.000 mensen zijn een corona overleden. Met hoeveel mensen zijn we in Nederland? 17 miljoen. Nou, reken dat maar eens even uit. 1%? Ja. Maar... Volgens mij nu eens 1%. I never once had to think about Always the easy come with the easy go Facing the future without you Well, that ain't easy, no The person I am alone is somebody I don't know I wanna be holding onto you But you let me go Why did I do this to myself? Why did I do this to myself? Why did I do this to myself? Now I'm having an identity crisis And you know that I don't ever get like. Adrenaline is doing my mind in You're my medicine, but now I can't find it So I'm having an identity crisis And I'm doing all I can just to fight it But my head is spinning, I can't define it I can't hide it, no I can't hide it That I'm having an identity crisis do to get moving and say i'm better now the hardest part is to start it up without knowing how i can't deny it i lied when i said i'm over that now why did i do this to myself why did i do this to myself why did i do this to myself now i'm having an identity crisis and you know that i don't ever get like this the adrenaline is doing my mind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 Muziek en de oude doos. Is er nog koffie? Ja. I have an identity crisis. Oh, de cijfers wordt er alweer bij gepakt. Eh, wat krijg ik binnen? Er moeten nu echt inhoudelijke stappen worden gezet. De ruimte is er nu. De noodzaak ook. Oké, okay, er moeten stappen worden genomen. Jij wil de cijfers nog even horen? Oh, doe maar even de cijfers. Nou ja, ja. De, de sterfgevallen zijn nog 17.148. Ik moet even rectificeren, want we zeiden net dat het 1% was. Nee, het is 1 promiel. Ja, 1 promiel. Dus dat valt dan eigenlijk wel weer reuze mee. Maar ja, het, is, uh, het, ja, het blijft ja, voor okay. ouderen. Die moeten gewoon inderdaad uh, een beetje afstand houden. Dat is het beste. Maar laat die, ik heb wel zo'n beetje van, laat die jongen maar lekker aan. Want dan, uh, dan worden ze alleen maar, uh, krijgen ze groepsimmuniteit uiteindelijk. Maar ik ben heel benieuwd, want over twee weken heb je dan uh, uh, het Songfestival, of drie weken. Ja. Drie weken. Maar dat is een gesloten nu... bubbel, hè? Dat is de... is een gesloten bubbel. Ik kon niks zien en er kon daar ook niks uitkomen, zeggen ze. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, als je wel ziet, het is wel de, de, het gros is uh, uh, Noord-Zuid-Holland en Brabant. Die, die zorgen dus eigenlijk bij over uh, personen die uh, overleden zijn. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat, dat is inderdaad wel veel. En dan, uh, als je kijkt naar uh, ja, Zeeland, 11.000 in in, het noorden, In Drie provincie. Zuid-Holland, Noord-Holland en Brabant. Oké. Okay. Okay. Maar Utrecht, die heeft er maar 1241. En. Uh, dus het is dus gewoon Noord-Brabant, 3000 ruim. Friesland maar 463. Er woont bijna niemand ook meer natuurlijk. Nee. Want die gebouwen zijn ingestort. Oh, en dat was Groningen. Die hebben er nog minder, 252. Ja. ja. Voor de hele provincie. Ja. Dus dat is wel opvallend hoor. Maar. Uh, ja, uiteindelijk. Uh, we gaan de goede kant op. Uh, we gaan meer naar buiten, alles gaat open. Ja. Ik denk van nou prima. O, precies. Het is ook hartstikke goed dat we uh, hadden we ook afgelopen week nog op de televisie was het niet, uh, niet we ja mensen noemen het grafhoofd maar het is die man die uh, die, die uitspraak deed. Hoe heet hij nou ook alweer? Kuipers. Erik Kuipers. Nee, oh. nee, uh, nee. Erik Kuipers. nee, nee, nee. Erik Kuipers. Grafhoofd? Nee, nee. Erik Kuipers die natuurlijk dus zei dat de afvroeg trok eigenlijk helemaal niet werkte. Dat we dat van tevoren ook okay. wisten. Dat moest hij natuurlijk ook nog even zeggen bij Bo. Nee, van Doris. En toen zaten wij te kijken en toen dachten we wat, wat zegt hij nou? Het werkte niet. En we hebben zelfs nog een rechtszaak gevoerd om dat tegen te gaan. En jij komt nu met eigenlijk gewoon het praatje van... Ja, maar het werkte niet. We hebben het natuurlijk wel ingevoerd, maar het werkt allemaal niet. En ja. toen dacht ik echt, wat, wat, wat, raar, wat raar. Waarom zeg je dat nou? Gast, speel het helspel nou voor mij. Ik zeg gewoon dat we hartstikke blij zijn met iets zeggen. Iedereen de regels heeft gehouden. Dat het misschien niet echt heel erg heeft gewerkt. Maar zeker toch wel tussen de 10 en 15 procent. Maar nee, jij zegt Het werkte natuurlijk niet. En jij bent het hoofd van... Je bent toch iets met het ziekenhuis of zoiets? Of ben je van... Uh, ben je van de horeca of zoiets? Nee, je bent van de ziekenhuizen, gast. Hey, onbegrijpelijk, hè? Maar goed, iedereen is er al overheen gevallen natuurlijk. Maar ik, echt, met verbazing heb ik gezien hoe dit, hoe dit gedaan. Nou, ja, ja, dus, is moet er moeten gewoon, hoe uh, noem je dat? Dus, uh, Sheepcoat zijn, weet je? Offerlammen. Die ja, nee, maar. Het, het is het ook... altaar van de media. Maak je uit van welk kant je bekijkt. Hou ja. je bek. Als je niks zinnigs te melden ja. Hou in godsnaam je mond. Ja. Je, kom dan niet op de televisie. Wil je even iets zeggen waardoor iedereen onrustig raakt? Nou, dat is je gelukt. Ja, het is weer gelukt. En wa, wa, ja, jij was van het ziekenhuis. Nou, oké. Okay. Ik snap er helemaal niks van. Nog goed, verder nog in de krant uh, te lezen: de Vakantiepot is leeg. De werkgevers hebben het ook al uh, hoop te. Uh, te verstauwen gekregen en uiteindelijk uh, Hans Biesheuvel, hij is van de ondernemersclub uh, de ONL en hij zegt er moet echt iets gebeuren. De horeca, uh, ondernemers, hun potje is leeg en uh, de werkgevers uh, moeten eigenlijk ja, natuurlijk nu in mei de werknemers toch een vakantiebijdrage gaan leveren en dat is er eigenlijk niet meer. Dus of er nog ergens een potje is om die werkgevers toch een vakantiegeld te kunnen geven. Dus uh, daar wordt nu uh, naar gekeken. En uh, heel veel uh, werkgevers zeggen best van. Uh, wij willen wel in ons, met ons werknemer om de tafel zitten. om misschien in twee of in drie delen. die vakantietoeslag te geven. Dus, uh, en er uh, wordt nu aan ons gevraagd om daar uh, rustig mee om te gaan. Wij, als, wij werk hebben, als werknemers hebben wij een IKB. Dat is uh, een keuzebudget. <coughs> Dan kan je dus eigenlijk zeggen dat je. je, je... Je vakantiegeld en je eindejaarsuitkering... die kan je dan uh, uh, zelf op een paar wanneer je het uitbetaalt. Dus dat je zegt van nou, ik wil bijvoorbeeld uh, in januari, wil ik, maar, maar dan kan je maar per maand kan je het opbouwen. Nou, okay. Dus als ik dus uh, zeg van oké, okay, ik wil iedere maand een bedrag, dan ook. heb je er minder lof van, maar het is wel leuk als je tussendoor zegt nou, doe maar duizend euro of zo. Ja. Nou, en dan uh, kan je dat gewoon een beetje, een paar maanden later ga je dan weer iets doen, weet je? Dan kan je zeggen ik wil ieder kwartaal wil ik een beetje. Okay, ja dat, daardoor dat, heb je dan niet dat je in de inklap uh, heel veel ja, geld moet uitbetalen. Nee, dat, dat is te veel handiger. Nou als je creatief. het niet doet, dan krijg je gewoon aan het eind krijg je alles. Ja. Dat het, kan ook. Ja, maar dat lijkt me niet handig in dit geval. Zeker niet met die horeca-ondernemers. Die hebben dat potje helemaal opgemaakt al. Deadline hier, groep Love. Hier gaat het helemaal fantastisch. Wauw. Je, je moet iedere ochtend... Het leven is af en toe gewoon zwaar. Je, je moet iedere ochtend uit je nest komen... Yeah, alleen maar iets hier met Toebakleuf in de zomerse zaterdagmorgen. Ja, het is heerlijk weer. toch wel een beetje fris, maar dat is helemaal niet erg. Blijf je een beetje scherp. Tuurlijk, Deadline van uh, Group Love. zijn alweer een aantal jaartjes muziek aan het maken. Dat is echt grappig. dit. Uh, goed, het is, uh, oh, is de zaterdagmorgen. We kijken wat Arnston Straks straks de geschiedenis in het tweede gedeelte van dit radio-programma. Jazeker. We doen er even een uh, stukje muziek. Dit zien. is een nieuwe dag. Ja, het is een nieuwe dag. dag. En maken wat van. Eh? Ja, ik word helemaal blij. Ik zie nu ja. uh, in een, ik kreeg gisteren een uh, appje van iemand van ja, als je uh, in 61 geboren wordt, ja. ben ik dus, een prima jaar, kan je dus uh, al uh, online kan, kan je al een afspraak maken voor een, een coronavaccinatieafspraak. Okay. Maar er staat ook bij dat de, uh, a, ze zeiden 27 uh, april, het aanstaande donderdag krijgt hij een uitnodiging op de mat. Oké. Okay. En uh, ja, ik verwacht hem dan dat hij vandaag komt of zo. Anders ja. kan ik het digitaal doen. En uh, de mensen die in 62 geboren zijn... die kunnen inmiddels ook... een uh, ook, uh, afspraak maken. Ook een prikje nemen. Ja, of uh, ook, die krijgen hem ook op de mat. Maar dat, dat kan dan... Uh, ja, dat komt dan vol komende week, denk ik. Oké, okay. nou, er zit uh, schot in de zaak. En ik ga ja. het in de telegraaf, ik even te kijken. Ik, uh, hoeveel ik neem mensen hem een gewoon. Een prikje hebben gehad. Uh, uh, wat was ik weer? Uh, vijf, uh, vijf, vijf miljoen... 265.860 mensen hebben een pikje gekregen op donderdag. En, dat is veel. Ja, en vrijdag trouwens uh, 100.000 meer. Dus het gaat de goede kant. Een toename van bijna 100.000 per dag. Hè. Dat, kijk, dat zijn de cijfers die we willen gewoon. Ik zie trouwens achter op jouw uh, krant staan... een enorme advertentie over stoppen met roken. Wist je trouwens ook dat per 1 juli... Ja? dat dan uh, uh, in alle overheidsinstanties... mag je dus binnen een bepaalde uh, afstand... Tot het uh, werkgebouw mag ook niet meer gerookt worden. Dus er komt er waarschijnlijk een streep misschien. Yeah. En daarachter mag je roken. Je mag niet okay. te... Dus ja, ik zo ben zo. heel benieuwd in Haarlem. Dan heb je natuurlijk uh, bij de pathé, daar heb je dus uh, uh, aan de ene kant het aan de andere kant het gemeentegebouw, yeah. waar alle ambtenaren binnen gaan. Daar staan ze voor te roken. Nou ja, die mensen gaan er waarschijnlijk gewoon dan bij die, uh, bij die bioscoop staan. Drie meter verder. Daar heb je kans van. Maar goed, het roken is sowieso. Inzicht moet terug verboden worden. Dat is helemaal, helemaal klaar natuurlijk. En ook eigenlijk als een huis uh, schoon moet opgeleverd naar een bouw. Is daar een rookmelder die constant aanstaat. En, uh, en gaat hij af? Ja, dan ben je aan het roken in huis. En krijg dan krijg een je Boete. Bezoek, boete. En uh, dan zou je ook geen brandverzekering kunnen afsluiten. Zo, die kant moeten we eigenlijk gewoon op. En de brandweer komt elke half jaar. Ja, maar dat gaat met controleren, ook controleren of hangen in huis. Maar dat gaat met alcohol ook gebeuren. Want dan loop jij door Amsterdam. Je loopt door de Jordaan. En dat is mooi weer. Al die die mensen die op straat staan te drinken daar. Ja. Echt, het pijlt uit bij die kroegen, want het is lekker weer. En dat is ook een heel slecht voorbeeld. Dat kan ook niet meer. Nee, het, het, wij, gaan, wij kijken nu een televisieprogramma vanuit de jaren 60... dat ze rokend iemand een interviewer zijn. Echt, die, echt rook, die kan bijna niemand ja. zien zitten, want zoveel roker in de studio hangt. Nu kijken we. Een, een, ik kijk nu al naar mensen die een biertje drinken op de televisie, in, ja. ja. in talkshow. Jij vindt dat het ook al niet kan? Dat kan gewoon echt niet. Dat is oh. gewoon zo raar. Verder hebben we goed nieuws voor mensen in Zandvoort. Ik laat het die nou op? Ja, heel veel wind. Ik zag op een of andere internetsite dat er een nieuw soort windmolens zijn. Oh. En dat noemen ze sky bratos Sky-Brators. Sky ja, het is een ja. soort vibrators, Zo ziet het eruit. Het is een heel groot apparaat. En dat staat een beetje te wankelen in de wind. Dat beweegt door die wind. En dat pakt dan even goed beweging op. Waardoor uiteindelijk 100 watt stroom kan worden opgewekt. Nou, maar uiteindelijk, uh, hoe lang duurt dat, hoe, dat uiteindelijk... Ja, dat staat er niet bij, maar als het ding 2,5 meter hoog is, dan kan het 100 watt opleveren. Waar een, een windmolen uh, op zee uh, 2 tot 5 megawatt kan opleveren. Dus door 2 dat... meter hoger te zijn? Nee, maar... nee, dat is een beetje dezelfde. Ja, die windmolens op zee die zullen hoger zijn. Dus 2 meter, 2,5 ah. meter. Maar goed, het is een apart apparaat. Ik heb hem ook in werking gezien. En ik denk, <lacht> is wel iets apart. Het is echt een vibrator die heen en weer staat te bewegen. En door die beweging van de wind, uh, ja, uh, geen stroom. Nou, ja, het dit is een goede man of alternatief... een vibrator. Het is een skybrator. Niet... Een skybrator. Een skybrator. Ja, het is nog niet echt de, de meest mooie naam, zou je denken. Nee. Nou, het zit hier in ieder geval weer een stap vooruit in de techniek. Voor mensen die echt een bloedhekel hebben aan die windmolens. En dat gepiep. En die hoge tonen. Noem het allemaal weer op. Ach, goed. Laatste plaatje voor 9 uur, na 9 uur straks in de zandkosten. Oh nee, de, de, de geschiedenis. Ik ben helemaal de zaad kwijt. Het is vandaag 1 mei, dag van de arbeid. Ja, zeker! We kijken voor broods' eyes lately. Nu dat we can hardly see. Yeah, we want to kill free. Well, it's been the blind, leading in the blind. I see the worst side every time. Well, can you take the lead? How can we stand? So when we feel so small. I see you and I had answers after all. I see future standing on your shoulders now. So make me believe that you can Lay. Yeah, you gave me that relief Yeah, you set me free Well, it's been the same old story since We believe I know we got so much more Even when tempers hit the sea And you'll be better for both the world Ik zeg om mee wakker te worden. Yes, everything. Do other Elevate the band. Elevation. Yes, fijn hoor. Vandaag in de Telegraaf wil lezen. Iemand staat op een stil natuurlijk. Het gaat allemaal underground. Undercover agenten. Om daarbij te komen, om een undercover agent te worden. Ja, uh, hebben ze 400 mensen beeldt zich daarvoor aan. Dan een hele zware selectie. En uiteindelijk komt er één iemand dan uit voort. Uit die, uh, uit die hele groep mensen van 400 politieagenten. En uiteindelijk die worden dan echt, die moeten die de meest bizarre dingen rollen. Ze moeten echt een hele harde criminelen spelen om uiteindelijk informatie los te peuteren. En nu is er dus een verhaal naar voren gekomen van een man die undercover speelde. en een andere undercover agent. Uh, uh, zelfdoding heeft zien doen. Omdat hij zo in de soren zat, aan alle kanten. Omdat hij ook zoveel druk voelde van de politie van boven. Omdat hij maar informatie moest uh, leveren en ook uh, hij moest zijn doelen behalen. En dat komt vooral omdat het politieapparaat redelijk veranderd is en eigenlijk mensen werken aan de top die geen idee hebben wat die mensen meemaken undercover en dus hele hoge doelen stellen... die ze helemaal niet waar kunnen maken. En deze agenten hebben vaak ook nog wel... Uh, een gezin ernaast, weet je wel. En dan zijn ze soms echt maandenlang zijn ze van de kaart. Ja. Dan moeten ze ook met die criminelen, die zware criminelen... Echt, dan moeten ze mee op vakantie. En hij zegt, je moet altijd scherp zijn. Dan ben je op vakantie... Dan denk je, dat is een relaxe houding. Maar je moet altijd oppassen dat je niet zomaar even een verhaal uit je mouw... of een Ja, maar ook dat je oh, misschien een bekende tegenkomt uit je andere dat leven. Is, ja. Dat is nog het gevaarlijkste, denk ik. Een van die mannen vertelt en ook... Uh, die zeggen, ja, ik zat een keer ergens op het terras met een crimineel te overleggen. Het was heel relaxed. Op een gegeven moment komt er een man voorbij. En die kijkt me aan en die zegt... Hé, hey, ik heb jou een tijdje niet in mijn slagerij gezien, joh. Dus die gast, die komt gewoon even bij zijn tafel te staan, wilde er iets vertellen over zijn leven en dat hij mist had. En zijn vrouw en kinderen, dus hij pakte hem zo in zijn nek en kneep hem zo hard en duwde hem zo ergens in een stoeltje. En toen begreep hij wel dat hij zijn gezicht moest houden, die slager. Want die had hem bijna kunnen verlinken, zeg maar. ja. Hij zegt, je hebt een maffe situatie waarin je zit. Je zit echt in de familiesferen van die crimineel. Je, je zit met kinderen op schoot van die criminelen. Die later dan weer op worden gepakt. Want ze zijn soms jarenlang bezig met de contact op te bouwen maar uiteindelijk dan een slag, een slag te slaan. Het is een maffe wereld. En goed, uh, nou, Goed, de politie weet daar ja, die mensen niet goed op te leiden... en laat ze soms gewoon een beetje vallen. Ja, zou daar ze... zo niet geschikt voor zijn, voor zo'n. Ik broek? denk het ook niet, hè? ik flap nee. alles eruit. Weet ja. Je ja. Al. Dat je ja. denkt van ja, dat verhaal heb ik beter niet kunnen vertellen. Nou nee. goed, en ze gaan je natuurlijk testen, hè? die criminelen. gaan je testen of je wel een echte uh, echt nou, echt crimineel bent of je niet. Ja, een, ja, dat dat je, ik wil dat jij die en die voor mij afmaakt. Ja, precies. Zeg je dat? Hè? Nou, we gaan ook naar het nieuws van 9 uur en na 9 uur nog veel meer. Tot zover. Het ritme van ZFN. ZFN. via de kabel op 104.5.